Met het nos Journaal. Op de Eurotop in brug zegt dat er in maart een nieuw verdrag komt tussen de 17 Eurolanden. Met dat verdrag kan de Eurocrisis beter worden aangepakt. Een brede verdrag van alle 27 landen bleek een brug te ver. Groot-Brittannië zou zijn veto hebben uitgesproken. De Britse premier Cameron vindt het onaanvaardbaar dat Brussel meer macht krijgt om bijvoorbeeld automatisch sancties op te leggen aan landen die hun begroting niet op orde hebben. Hij werd daarin gesteund door andere landen die net als Groot-Brittannië nog geen euro hebben. Toen bleek dat Cameron niet te vermurwen was, kozen Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel voor plan B een verdrag van de 17 eurolanden. Op een persconferentie in Brussel werd duidelijk dat niet-eurolanden zich bij dit verdrag mogen aansluiten als ze dat willen. Premier Rutte is tevreden over de afspraken die vachten in Brussel zijn gemaakt over het versterken van de begrotingsdiscipline. Er komen volgens de premier zoveel mogelijk automatische sancties om landen te straffen die staatsschuld en begrotingstekort uit de hand laten lopen. Rutte benadrukt dat de begrotingscommissaris genoeg bevoegdheden krijgt om die discipline af te dwingen. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rabagadee op Java in 1947. Het is vandaag precies 64 jaar geleden dat Nederlandse militairen het dorp binnenvielen op zoek naar onafhankelijkheidsstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Vandaag worden op Java de honderden doden in Rawagadé herdacht. Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwingen afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzijl. Op verschillende plaatsen is er kans op hoogwater. In IJmuiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd. Bij een café klapte het platte dak door de harde wind dubbel en van een woonzorgcentrum werden een paar gevelplaten losgerukt. Voor zover bekend zijn er in IJmuiden geen gewonden gevallen. Het weer vanochtend droog, vanmiddag in het zuiden kans op zon, maar in het noorden enkele buien. Het wordt vandaag 8 graden, in het weekend droog, maar wel kouder. Dit was het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp. En 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Life Life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 One basket. Welkom bij van Jazz Vandaag met Fred Kroosberg Walter Hamel We kennen hem allemaal, succesvolle Nederlandse zanger Die uh, all over the world gaat En van hem gaan we een uh, heerlijk uh, stukje draaien En dat heet See You Again was dat met het nummer... ...u hoorde natuurlijk al de hele tijd... ...changes. Ik ga nog even terug naar de openingsnummer... Wat ik vandaag, ...waar ik vandaag mee begon. En dat waren drie grootheiden... ...Charlie Bird, Herb Ellis en Barney Kessel... ...die op de gitaar een fantastisch... ...nummer ten horen brachten. Maar er staat meer op deze uh, LP... ...want uh, de pick-up is gisteren... ...met vliegende vaart weer klaargemaakt... ...en gelukkig kunnen wij ook nog... ...hier in de studio op de ouderwetse manier... Vinyl laten horen. En daar zijn we bijzonder blij mee. Dus mensen van de technische dienst. Hartelijk bedankt dat jullie dat allemaal weer helemaal voor elkaar gebokst hebben. Van deze LP op het label Concord Jazz. Uh, staat niet alleen deze grote drieheden. Maar worden ondersteept door Wayne, Wayne Phillips op de drums. En van de B kant gaan we nu een nummer laten horen. En uh, ik moet af en toe wel even naar de pick-up lopen. Dus er kan een klein witje tussen zitten. En u hoort nu het nummer Favela. Jones, met een nummer wat niet echt vaak gedraaid wordt, maar wat ik eh, zeker op deze zondagochtend u niet wilde onthouden, luisteraars. Haarlem staat niet alleen bekend als een fantastische hondbalstad. Maar we hebben in het verleden ook nogal wat battles plaatsgevonden als het gaat om de jazz. Zo was op uh, uh, dinsdag 9 mei 1972 Ben Webster in de Jazz Jazzclub te gast. En hij liet zich uh, door bijstaan door Ted Montoolio op de piano, Rob Langerijs op de bas. En Tony in Zalago op de drums. Ik ga nu zo weer uh, naar de pick-up toe om u een uh, prachtig nummer te laten horen, wat die dag uh, eigenlijk historisch gezien in Haalem is opgenomen: in een mellow tone you Een opname van 9 mei 1972. En u hoorde natuurlijk Ben Webster, ondersteund door een aantal grootheden. En ik mag zeggen dat ik erg trots ben dat ik deze LP in mijn bezit heb uh, gekregen. Goed, in de studio is aangeschoven uh, Jeroen van Sluisdam. Hij woont ook in Zandvoort, is een... Uh, ...liefhebber van de jazz... ...en hij was vanochtend... ...al aan het grasduinen in mijn koffer... ...en heeft daar een aantal dingen uitgezocht. Jeroen, kan je iets vertellen? Want, uh, want jij was toch wel vrij vlot... ...met het uitzoeken van een stuk of zes, zeven uh, cd'tjes... ...dus de herkenbaarheid was troef. Klopt... Uh, een van de eerste die ik uitge uitgezocht heb is uh, Stenghets, een van mijn favorieten waar, waar ik eigenlijk uh, lang geleden al mee in aanraking ben gekomen en altijd goede muziek heb gevonden. Dus het eerste nummer waarmee ik wil beginnen is Stenghets, I've Got You Under My Skin. Naast Ten Gets zijn we doorgegaan met Charlie Parker, Jazz at the Philharmonic uit 1946. Dit waren echte all-star concerten zoals ze omschreven worden. En op dit nummer hoorde je Dizzy Gillespie op de trompet. En naast Charlie Parker op de saxofoon ook Willie Smit, Charlie Ventura en Lester Jong op de saxofoon. En nu? Oké, okay, dat is dus beginnersgeluk. Uh, Het volgende nummer is van uh, Coleman Hawkins, Sophisticated Lady. <middels> True, zit er alweer op. Het eerste uur werd verzorgd door Fred Kalsberg en werd daarbij ondersteund door Jeroen van Sluisblom, die voor de eerste keer eens even langskwam, maar meteen ook in de muziek gedoken en achter de microfoon. Nou, dat vind ik knap blijf luisteren, want in de tweede uur nog meer jazz.